1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een Algerijnse man die rond de millenniumwisseling. een aanslag wilde plegen op de luchthaven van Los Angeles. is veroordeeld tot 37 jaar cel. De man kreeg twee keer eerder van de rechter 22 jaar cel. maar beide keren werd de zaak door een Hof van Beroep terugverwezen. De man werd op Oudejaarsdag 1999 in de staat Washington in het noordwesten van de VS aangehouden. De kofferbak van zijn auto lag vol met explosieven. Hij had de auto bij het vliegveld van L.A. willen laten ontploffen. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie waren daarbij honderden of misschien zelfs duizenden mensen om het leven gekomen. Het OM had daarom levenslang geëist. De rechter vond levenslang te zwaar omdat de Algerijn veel informatie over terreurorganisatie Al-Qaeda heeft gegeven. Hij was naar eigen zeggen door Al-Qaeda opgeleid. Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben een prijs gewonnen voor een project om fijnstof in de lucht te meten met smartphones...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 Wethouder van Rij van die stad zou hem vertrouwelijke informatie hebben gegeven over de sollicitatieprocedure. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar wat regen. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen overdag ook af en toe regen en dan wordt het een graad of 13. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog file informatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Afrit Bunschoten en Knooppunt Hoevelaken. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover. Het is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Welkom bij het uh, tweede uur van uh, Casaluna. Het eerste uur heb ik gesproken met uh, Pepe Heikoop. Een uh, jonge uh, ontwerper. Die uh, houdt van uh, spullen die al eerder gebruikt zijn. Hij houdt van hergebruik. En uh, we hadden het er ook over dat het eigenlijk niet meer van deze tijd is... om altijd maar weer nieuwe spullen te kopen en oude weg te gooien. Volgens mij is dat echt wel een trend. En dat leek me wel leuk om het met u over te hebben vanavond, vannacht. Hoe doet u dat? Doet u aan hergebruik? En uh, misschien gaat u ook wel eens de straat op om uh, spullen te jutten... Er is van alles aan de hand op uh, dit gebied. Dus als u daar verhalen of ideeën over heeft... dan kunt u bellen met 0800-1121... of Twitter hashtag Casaluna of mede dat kan ook kaza.ncv.nl. Cas oh, casaluna.ncv.nl Goed, nou, dat weet u wel. Um, er is al iemand die uh, heeft getwitterd en die, sch die schrijft... Kleertjes gaan hier de hele buurt door, spontaan. Kinderen schamen zich niet elkaar afdankers te dragen. Moeders wisselen uit. Nou, net als met de trui van Peppe. Die kwam ook van het Waterloopplein ooit gebreid door een moeder. Ja, eh, maar er zijn eh, ook mensen die misschien wel een vraag zouden willen stellen aan Peppe Heikoop en zijn eh, nicht, want die hebben het eerste uur verteld over een bijzonder project in India. Iemand heeft bijvoorbeeld op Facebook, vraagt zich af. Ze zitten hier nog een heel uur, dus zo zeggen, maak er gebruik van. Bel op, stel ze vragen, waar u het ook over wil hebben. Misschien vindt u het interessant om eens een vraag te stellen over zijn ontwerpen. Dat kan ook. Iemand vraagt zich af op Facebook of de producten die jullie in India maken ook in Nederland te koop zijn. Is dat zo? Dit is een Facebook-vraag, Laurien, weet je Ja, die zijn zeker in Nederland te koop. Daarvoor kunt u mail sturen naar laurien.ppheiko.nl en, en dan, dan uh, versturen ze voor u. Ook, dus dan kunt u in de studio bij PP komen kijken. Ook in Amsterdam. In Amsterdam. En, maar je kan ze niet in de winkel of zo kopen. Um, ja, wel hier en daar, maar nog niet overal. Nog niet overal, nee. nee. Nou goed, kinderen is daar de belangstelling voor. Um, Hartstikke welkom om, uit, uh, ja? om, om, om langs te komen op het atelier en te zien waar het allemaal gebeurt en waar het gemaakt wordt. Ja, maar waar is dat dan? In Amsterdam Noord. Ja. Maar moeten ze dat via de website ach achterhalen? Dat ja, adres? Of ben je dan niet bang dat er hele volksstemmen bij je langskomen? <laughs> nee, maar, <lacht> ja, allemaal welkom. Ik krijg een bakje koffie, bakje thee. Ja, nou ja je, je, je weet soms niet wat je, je overhopen had hoor. Dat adres staat op de website van ppheiko.nl. Ja. Het is. Uh, een, uh, ik zit even te kijken of. Er, ik zag net al dat er iemand belde. Ja, de heer van. Galen heeft gebeld. Meneer Van Galen. Het hergebruik. Ja, wat wilt u weer weten? Wij zitten hier met z'n drietjes klaar. Vertel. Ja, jullie zitten over kleding. en heb het over hout. Wat Haal dus uit uit, uit uh, containers van verbouwingen. U klinkt heel, wacht even, meneer Van, van Galen. U klinkt heel slecht. Oh, nou, ik kan even een drukken, Meneer we, we kunnen u niet goed verstaan. Ik weet niet of er iets ik aan te doen is. Ik heb op de staan. Oh. Uh, ik haal dus planken dit, dit uit beter. containers. Ja. En daar heb ik een hele nieuwe schuur van gebouwd. Oké. Okay, nou, dat klinkt mij als muziek in de oren. <laughs> en ook de, ik, ik kijk ook altijd naar hang- en sluitwerk, want dat laten ze er vaak op zitten. En dan gaat u dat eraf halen? Ja, dan schroef ik er allemaal af. Ja, doet u dat s'nachts? Ja, dat dat, dat <laughs> leg ik neer tot ik het weer kan gebruiken. Ja. Maar, uh, wat... En zo heb ik dus een heel voorraad <laughs> bij mij achter, gewoon met planken... En met hang- en sluitwerk, als ik weer een omheining ga maken of een hek ga maken, dan kan ik dat zo pakken. Ja, maar dan moet u toch vertellen hoe u dat dan doet, want hele planken, ja. uh, dat, uh, dat neem ik dat nog niet zo even leuk op je schouder mee, toch? Hoe ja, doet u dat, dat dan? Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja? ja, ik ben wel te liefde, We doe het toch. Met een bakfiets <laughs> of met een auto? Nee, ik, ik woon in een dorp en dat is nog gewoon uh, een beetje een rijk dorp aan de vecht. En ja? nu, dan gooien ze nog wel eens hele vloeren weg, gooien ze een nieuwe vloer erin ja? en die trekken ze dan heel wild eruit en er zijn die kopeinden van die planken zitten meestal spijkers in en die zaag ik er mooi af en dan heb ik mooie rechte planken en daar heb ik zo'n hele schuur gemaakt, dus ik heb een eikenhouten schuur staan en, en, en een deur met glas erin, ook het container. Ja, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Ja. Ik, ik heb daar zelf ook zo'n handje van, ik heb mijn, mijn huis twee jaar lang verbouwd. Met uh, van alles van de straat en van Marktplaats. En dat uh, ja. is helemaal te gek, meneer. Vooral de containers langs ik, ja. ik kom een keertje bij je kijken, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, dan moet u een keer bij hem komen kijken. Vindt u ik de... bij hem. Ja, dat ja, ik heb het... Ik heb Hij het wil eerst... graag dat iedereen ja, dat zee, naar zijn werkplaats gaat. ja. Ik Ginkt... heb het eerst u niet gehoord. Oh, oh ja. Oh. Ja. Ja. ja, nou ja, dat ja. is eigenlijk onvergeeflijk, meneer Van Galen. Maar ja, ja. Sorry. maar de, hebt u, kunt u podcasten? Podcasten? Ja. Nee, ik hoor het al, maar misschien via nee. de Radio 1 site. Podcasten, die vind je niet in de, in de container, nee. podcasten. Nee, u kunt die uitzending terugluisteren, maar dan kunt u misschien via de Radio 1 uh, website ook. Denkt u dat dat gaat lukken? Want het is wel interessant hoor. Ja, ik, ik, kan niet zo, ik ben niet zo geweldig in computer. Nee, ja. nou goed. Oké, okay, we laten het hierbij. Hartelijk dank voor uw, voor ja. uw bel. Ja. Dank je wel. Ik kreeg ook nog een uh, vraag aan de gast van uh, Boris. Die zegt, als je zoals ik gewoon thuis artistieke meesterwerkjes... tussen aanhalingstekens maakt... een staande lamp van gebruikte melkcontainers... die half licht doorlatende jerrykennetjes... waar moet je met je werk heen om het onder de aandacht te krijgen? Dat is een vraag van Boris... Nou, dat is een hele goede vraag van Boris. Nou? nou ik zou het ook niet weten. Nee? Nee. <laughs> ja, er zijn, iedereen maakt van allerlei fantastisch goede dingen. Ja. En het, is, het zijn, er zijn maar een paar mensen die, die daarmee opgepikt worden. Ja. En daar wel uitkomen. En ik zou, ik zou het niet kunnen vertellen wat dat is. Er is niet een soort, ja, een soort plek waar je... Nee, het is echt niet alleen maar dat, dat de mensen die in de, in de spotlight staan... degene zijn die de goede dingen maken. Nee. Dat zijn de mensen die, die goede dingen maken die gezien zijn. Maar, die opgepikt zijn. Ja, maar dit kan heel mooi zijn wat hij maakt. Absoluut. Met, maar, maar goed, dat is, uh, ja, dat is dus niet een, een duidelijke plek waar je daarvoor... Uh... Nee, het is een hele serie van schakels die maakt dat iets een succes wordt. En dat is niet alleen dat het een mooi ding is of dat het een goed ding is. Dat is, ja, dat, dat, dat omvat meer. Ja. En wat zijn die schakels? Nou, die schakels zijn dat, dat zo'n ding in de picture moet komen. En als die dan eenmaal in de picture is... en er zijn mensen die daarmee uh, aan de haal willen om dat te produceren... dat dat dan ook produceerbaar is hm. voor een bepaald bedrag. Want dat, zo, zo gaat dat nou eenmaal met produceren. Uh, en daarna... Ja, ja, dat gaat zomaar door. Ja. Goed, ja, dat is dus misschien een beetje teleurstellend, maar je moet dus geluk hebben. Of, je, of je moet naar Eindhoven. Ja, maar in Eindhoven ga je ook niet alle geluk vinden. Nee. Nee, joh. Goed, um, ja, crunch, crunch. Er ja, staan hier nou. nootjes, dat hoort u misschien als luisteraar. Heerlijk. Goed, ik geef nog even het nummer waarop u kunt bellen. 0800 1121 of twitteren, hashtag Kazeluna of mailen Kazeluna ncv.nl. We hebben het deze nacht over hergebruik. Verhalen over hergebruik. Maar u kunt ook vragen stellen aan Pepe Heikoop. En um, u kunt... Uh, nou, sowieso is het altijd wel leuk als u even belt. Er is ook nog een vraag gesteld hier via... Uh, denk ik via Twitter, weet ik niet. Nou, nee, via de site. Nee, gewoon doet er niet toe. Hoe ging dat verbouwen van het huis met gevonden materiaal? Wil iemand weten? Ah, dat, dat was heel... Uh... Spannend, dat heb ik samen met een uh, voornamelijk samen met een maatje gedaan. Vier dagen in de week zijn we gewoon maar begonnen. Daar waar we dachten dat het nodig was. En dat bleek meer en meer en meer. En nog veel meer te zijn. En uh, beetje bij beetje zijn we dat hele huis uh, afgegaan. Maar je hebt natuurlijk niet een, een, een timmermansopleiding of zo. Nee, ik had wel eens stoelen gemaakt. Ja, maar dat is toch wel iets heel anders lijkt me dan een hele huis verbouwen. Ja. Ja, als je het van tevoren allemaal weet, dan ga je het misschien ook niet doen. Want zo'n huis moet toch ook nou, aan bepaalde uh, eisen voldoen? Absoluut. Qua afvoer en techniek en ja, draadjes hij, en weet ik het ja, veel. Dus, ja, dat stonden we op te zoeken dan met de iPhone. Ja? Ja. En dat is allemaal in orde gekomen. Dat ik zit, denk dat ik ook eens bij je langs ga. zit, kom denk Ja. Goed. Hartstikke welkom. Ondertussen heb ik aan de lijn uh, Rob. Goeiedag Rob. Hoi, goeienacht. Uh, vertel, we luisteren naar je... Nou ja, ik ben onderweg naar huis en uh, ja, ik heb het eerst uur dus wel gehoord. Mm -hmm. En ja, ik heb het een beetje als mijn, mijn levensdoel uh, uh, gemaakt om inderdaad oude materialen uh, van uh, mijn leven te maken. Ik heb mijn boerderij gekocht in Duitsland samen met mijn vriendin. En uh, in Duitsland uh, is het nog zo dat daar van alles afgebroken wordt om maar iets geloeg nieuws neer te zetten. En het hout dat daarin zit, dat wordt meestal wat gezag in de kachel te gooien. En daar vind ik een beetje zon. Dus ik haal het weg van niks en uh, ik bouw er van alles van. Ondertussen een atelier gemaakt, een boerderij. En uh, wij ja, er doen er wat anders bij als alpaka's schokken en hebben daar wol van. Dus we maken met materialen die we zelf hebben. En met oude weggegooide materialen maken we lampen, meubeltjes en dat soort dingen. Dus, uh, ja. Maar wat, wat is uw, uw motief? Uh, ik vind het doodzonde wat er allemaal weggegooid mm -hmm. wordt. En ik vind het ook veel mooier om zelf iets te maken en ja, uh, en om daar wat mee te doen. Ja, want... het, is nu nog voor ons, het is nu nog voor onszelf, maar uiteindelijk wil ik ja kijken of ik het een beetje aan de man kan brengen. Maar wat, wat zou u dan aan de man willen brengen? Wat, wat, wat, uh, wat maakt u ervan? Nou, wij maken uh, lampjes, krukjes, uh, stoelen. Eigenlijk hetzelfde <laughs> als wat Pepe Heikoop maakt. Ja, zo'n beetje wel, ja. ja. ja, ja. Ja, en ja, het tafeltjes denk ik mee bezig en dat soort dingen en uh, ja, kijk eens wat het is. En uiteindelijk willen we ook gaan proberen om te kijken dat we workshops kunnen geven en dat soort uh, ideeën. Het zijn allemaal nog toekomstideeën om dat helemaal voet van de grond te krijgen, maar ja, het begin is het, vind je het leuk. Ja, maar bent u ook u bent niet opgeleid als vormgever? Nee, niet echt. Nou ja, dat hoeft misschien ook niet hoor. Ik bedoel ik nee, kan denk nee, ik ook is, zo, gewoon, sowieso mooie dingen maken als je gewoon iedereen kan in principe natuurlijk iets maken. Ja, nee, het is gewoon creatief zijn en uh, ja goed, mijn beroep is militair dus dat is wel heel wat anders. dus Dat zou ik niet verwachten waarschijnlijk, maar hey, uh, nee. dat, wil, dat wil ik niet mijn hele leven blijven doen. En ik heb zoiets van, nee, uh, uh, ik hoop over een jaar of twee, drie gewoon uh, hier zelf uh, mijn, uh, ja, mijn inkomen gaan te kunnen garanderen. Ja, en zou u nog iets aan Peppe Heikoop willen vragen? Hè? Want die is daar dus ook maar mee bezig, maar dan op, op een ander niveau. Nou, nou nee, ja goed, ik heb zoveel vragen natuurlijk, maar ik heb ja, de site meegekregen en uh, eigenlijk heb ik alleen een vraag, hij kopen, hoe speel je dat? Zodat ik het makkelijker kan vinden. Ah, dat is H-E-Y-K-O-O-P. Oké, okay, hartstikke goed. Nee, dan, ga ik, uh, dan ga ik vannacht zeker even kijken op de website als ik weer thuis ben. En PP uh, -P is uh, P-E-P-E. -P -E. Ja, hartstikke goed. Perfect. Ja, dat wist je al. Ja. ja. Hé, uh, hey, dank u wel, hè. Maar het lijkt me... Oh, lijkt... wacht even, ja. Nog even. Yeah. Ja, nee, het lijkt me inderdaad een veel beter idee... dat uh, jij onopgeleid meubels gaat maken... dan dat ik uh, onopgeleid militair ga zijn. ja, is ook me geen leuk pakje om te <laughs> Heel veel succes ermee. <laughs> ja, dank je wel. Oké, okay. okay. ja, dank je wel. Is dat Pepe, is dat, uh, zo, is dat je geboortenaam eigenlijk? Of is dat later gegroeid, uh, gekomen? Ja, ik had het er vanavond met mijn vader nog over. Uh? We waren even uit eten en... Uh, ze hebben bedacht dat de, de volledige naam. die moest Pieter Paul Charles Sander zijn. <laughs> en uh, toen ik klein was, hebben we daar gauw uh, PP van gemaakt. Omdat dat heel makkelijker was. En dit is eigenlijk ook wel heel leuk, hè? En dat is zo gebleven, Ja. Ik heb hier uh, Erik aan de lijn. Erik. Ja? Goedendag. Goedendag. Ja, ik ben in uitzending, ja, nou, uh, ben uitzending. ja? Ja, je bent in de uitzending, ja. Fijn zeg. Um, nou, ik belde net. want Ik heb uh, vorige week. Um, mijn problemen gehad met een scheerapparaat. Een Brown Cruiser 4, een vrij duur apparaat die destijds. Vier ja. of vijf jaar geleden heb ik die gekocht en ja, nu is die kapot. Ik wil uh, het ding aanzetten, de schakelaar, en hij deed het niet meer. Mm -hmm. Dus ik denk, de schakelaar zal wel kapot zijn. Dus ik ben ermee naar de winkel gegaan en daar werd prompt gezegd, zonder um, naar mijn hele verhaal te luisteren: van ja, sorry meneer, dat is een keer de levensduur van die dingen, vier, vijf jaar, en je moet gewoon een nieuwe kopen. En dat vond dus, u steun. Ja, ik vind het een beetje jammer om dat hele complete ding met laden, stekker, uh, schierkop, alles erop en eraan weg te gooien. En dan weer een nieuwe te moeten kopen. En ik heb een beetje het vermoeden van: is dat al een verkoopverhaaltje? Of... Ik, of dan... ik zou een baard laten groeien. Ja, dat, dat gebeurt nu ook. <laughs> u, u, u moet weten dat Pippen Heikoop ook een baard heeft. En een snor. Ik kan nauwelijks een telefoon aan mijn kind krijgen nou. Ja, maar goed, u zegt: ik vind dat zonde. Ik ben het met u eens. En u wil eigenlijk uh, de, de, iemand die misschien ook tips voor u heeft die zegt, hé, ik heb ook zo'n scheerapparaat en ik weet hoe hij dat aan moet pakken? Ja, bijvoorbeeld. Of is er misschien een andere oplossing? Iemand die weet hoe zijn ding uit elkaar gehaald kan worden en een schaargelijker kan leveren en dat ik het zelf kan repareren. Ja, en het is een Brown, zei u? Ja, een Brown Cruiser 4. Een Cruiser? Heet dat scheerapparaat een Cruiser? Een Cruiser, oké. Een Cruiser, en dan nog? Wat komt er nog achteraan? Ja, 2838. 2838. Oké, okay, nou, we kunnen ons eigen Casa Luna Repair Café wel uh, beginnen op deze manier. <laughs> dus, nou, ik, uh, ik uh, ja, mensen kunnen dus bellen als ze uh, uh, eerder kunnen helpen met zijn Brown Cruiser. Een algemene vraag nog van, is dat, is dat gewoon waar dat dit soort apparaten, ook uh, elektrische tandenborstels, ook mobiele telefoons, geproduceerd worden? voor een levensduur van een aantal jaren... en, en dat je daarna weer uh, verplicht bent om een nieuwe te gaan kopen. Dat is natuurlijk wel heel commercieel, maar voor het milieu is dat natuurlijk uh, niet zo best. Goed. ik weet niet, Peppe, weet jij dat? Ik, of, uh, uh, of, of overvragen we je Nou, nu? Ik, nee, ik weet wel dat uh, bijvoorbeeld in de, de auto-industrie... dat het prima mogelijk is om een auto te maken... die twintig jaar lang geen onderhoud nodig heeft. Daar zijn we toen in staat. Uh -huh. Maar dat, dat levert niks op. Nee. Dus ik... Uh, ik ben, ik ben bang dat we allebei het antwoord wel weten op deze vraag. Ja, nou, dan vind ik dat daar wat aan gedaan moet worden. Nou, misschien dat iemand u kan helpen. De, dan, uh, ze kunnen bellen met 0800 uh, 1121. Goed, hartelijk dank. Ja, ja maar oh, dat, dat, dat is natuurlijk zo, uh, dat er op, toch... Maar toch verandert er iets, want we hadden het over design. Vroeger werd een auto gemaakt, hoe groter, hoe mooier. Maakt er niet uit hoeveel benzine die slurpte. En als er nu uh, een auto wordt ontworpen, dan wordt er gekeken... hoe zuinig is die, kunnen we de materialen hergebruiken. Ik denk dat het toch wel een, een, een langzame omslag is... En dat zou met die cg misschien ook eens uh, moeten zijn. Maar heel vaak is het nog wel zo dat, ge, dat je geacht wordt. Ik had het laatst nog. Ik kon opeens niet meer internet bankieren. Toen ging ik bellen. Toen zeiden ze: Ja, maar hebt u misschien een oude computer? Nou, dan moet u mij een nieuwe computer kopen. Weet je, dat is inderdaad idioot. Uh, mevrouw van Spijker. Nou, het was meneer van Spijker. Oh, neem me niet kwalijk. Meneer van het Spijker. Nou, zeg maar Willem. Willem. Willem van, Willem van Spijker uit uh, Den Helder. Ja. Ik volgde jullie gesprek vanavond heel ja. geïnteresseerd. En het ging over het hergebruik van, uh, van tweedehands kleding. Nou, kleding. onder andere, ja. Ja, en uh, het is zo dat uh, mijn vrouw en ik verzamelen uh, gedurende het jaar... tweedehands kleding die hier uitgeserveerd is. En wij nemen die mee naar uh, Hongarije. Het ja. moet goede gebruikte kleding zijn. En wij brengen die naar uh, uh, Hongarije en om daar verdeeld te worden. Wij ja. doen dat niet zelf. De oppasser van ons huis, die zorgt ervoor dat, het, dat die kleding goed terecht komt. Er is beslist behoefte aan. Het wordt verdeeld via de kerk, de Roomschattolieke kerk in dit geval. En bij ons in de buurt is er een zwakzinnige inrichting die, in, die alles kan gebruiken. Dus datgene wat wij van het voorjaar en zomers en in het najaar meenemen... In onze auto naar, uh, naar Hongarije, dat uh, komt op een uh, enorme goede wijze te pas. Ja, ik, nou, dat is ook een uh, vorm van hergebruik. Ja, is een, een geweldige op, een vorm van... Het, het, het hoeft niets te kosten en de mensen zijn daar geweldig blij mee. Ja, maar trekt u zelf ook wel eens iets aan wat tweedehands is aangeschaft? Uh, niet dat ik weet. <laughs> ik, ik, ik geloof dat ik... Uh, ...van mijn vrouw nieuwe dingen aangereikt gekregen. Ja, maar zou u dat een bezwaar vinden? Nee hoor. Nee. Integendeel, als de kwaliteit zodanig is... ...dat ik niet voor joker loop... ...dan vind ik een modepak van vijf jaar geleden helemaal niet erg. Nee. Maar bent u het mee eens dat dat toch iets wat is... ...wat de laatste tijd veel meer geaccepteerd is dan vroeger? het aantrekken van oude dingen? Ja, van de vaak ja, dat gebruikelijke dat dingen. Is ook niet erg. Nee, ik uh, ik heb blazers in de kast hangen die mijn jongens niet meer aan willen, nee? omdat ze niet meer passen. Maar niet, ze passen wel, maar ze passen ook niet van, maar want het is zo ouderwets. En ik zeg ja, nou ja, dat moet je dan maar. Dan moeten ze er gewoon iets leuks mee doen. Ja, zo is dat. Ik weet niet, dat, dat kan toch, met, met kleding, daar moet je een beetje creatief iets, iets, gra iets nieuws grappigs van maken ja. toch, van zo'n oude blazer? Absoluut. En, ja. en mijn jongens hoopten altijd uh, dat mijn smoking uh, uh, te klein werd en dan kregen ze hem en dan mocht ik een nieuwe kopen. <laughs> maar op een andere manier brengen wij, niet op deze manier, brengen wij kleren naar de Hongarije. Ja. En, dat, dat, hebt u en dat, is een, dus dat is een heel dankbaar werk. Goed. Hartelijk dank uh, uh, okay. Willem, Willem, hè? Willem van ja. Spijker. Ja. Oké. Okay. Okay. Dankjewel. de ja, uitzending verder. Ja. Ik je I never thought I'd feel this way Het was uh, It Must Be Love van uh, Labi Cifre. We hebben het... Uh... Dit is Radio 1 Casa Luna. Ja, we hebben het uh, vannacht over uh, hergebruik. En uh, dat is eigenlijk naar aanleiding van het gesprek... dat ik uh, het eerste uur had met Pepe Heikoop, een uh, jonge ontwerper... die... Uh, die gedachte van hergebruik omarmt. en daar ook in zijn, in zijn ontwerpen heel veel mee doet. Uh, zometeen nog ga ik praten met Michael. Die heeft er nog een vraag voor hem. Maar eerst heb ik Roy aan de lijn. Dag, Roy. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil dan graag. het uh, hebben over het scheerapparaat. Het scheerapparaat, ja. Ja, uh, ik denk vaak bij dat soort apparaat. is uh, de aanschafwaarde vrij, uh, vrij laag. Ja. En dan is het natuurlijk, uh, ja, ik denk, het, het, het, het knopje, dat is eigenlijk een, redelijk duur, zeg maar, in verhouding. En dan is het vaak eigenlijk ook niet uh, reëel om dan, om dan nog een keer te gaan staan te vervangen. Dan kun je vaak beter toch uh, gewoon een nieuw apparaat kopen. Ik stel, het scheerapparaat zelf kost bijvoorbeeld maar 50 euro. En het knopje kost uh, 20 euro plus nog verzendkosten Ja, dan is het eigenlijk handig omdat het ding al 5 jaar oud is, toch eigenlijk maar gewoon een nieuwe te kopen. Ja. Het komt ja. nog eens bij dat, denk ik, uh, bij dat soort apparaten zeg maar, zijn natuurlijk zo verschillende typen Zijn per stuk eigenlijk niet voldoende geproduceerd om voor de producent reservehonden in voorraad te houden. Kijk, bij een auto die wordt natuurlijk echt per duizenden stuks geproduceerd. En heel veel materialen zijn ook wel soort crops, en dat soort dingen worden ook in meerdere types doorgevoerd van auto's. Dus die worden gewoon echt ontzettend lang besteld, zeg maar. Ook omdat een auto een levenscyclus heeft van 20 jaar ongeveer. Dus dan worden die materialen worden voldoende verkocht, altijd nog. Ja. En ik denk een knopje. En ja, dat zijn maar weinig mensen die nog een los knopje kopen. dan is het vaak ook, ook niet voor uh, los leverbaar door de fabrikant. Ja. Dat dus het gewoon niet rendabel is om dat nog in voorraad te houden. Nee, nee goed. Dat dit is duidelijk. Dat hebt u heel goed uitgelegd. Maar het, het, het, het idee dat je dus een heel apparaat dan maar weg moet gooien. En dat is toch ook wel weer begrijpelijk dat dat iemand tegen de borst uit. Ja. Maar die meneer zou inderdaad kunnen proberen om het te kunnen openen. Maar het is vaak dat bij uh, goedkope apparaten. Ja. Dat het lichtgezielt. Uh, is ja. door van een bepaald kliksysteem, dus dat de plastic onderdelen elkaar vast, uh, vastklikken. Ja. En als er al iets van een schroefjes in zit, dan zijn het vaak schroefjes uh, ja, waar een normale schroefdrijf ook sterk niet gehanteerd kan worden en dat je al een speciaal instrument moet hebben zeg maar, om het te kunnen openen. U weet er veel van. <laughs> nou ja, ik, ik vind het toch vaak zonder dat soort dingen ja. en als je het dan toch vaak probeert. Dan okay. willen we bijvoorbeeld wel eens nog iets afbreken of sterren, ja, dan is eigenlijk het apparaat niet meer heel mooi ook als ze krijgen weer ja. voor elkaar dat je het zelf repareren. Oké, okay, duidelijk. Hartelijk dank voor uw reactie. Ja, ja. ja is goed. Ja, da dag. En dan heb ik Annelien en Michael. Ja, goeienacht. Je had een vraag voor Pepe. Ja, klopt. Ik, uh, ik kwam wat later uh, instappen pas rond de uur of één, dus uh, excuses als deze vraag al uh, uitgebreid uh, beantwoord is, maar... Buiten dat, het, uh, dat uh, PP het zonde vindt zeg maar, om, uh, om de materialen weg te gooien, vraag ik me af of er ook een, een diepere, groenere gedachte, zeg maar, een soort sandalen idee achter zit. Zo van als we alles wat, uh, wat, wat oud is, wat we nog her kunnen gebruiken, ook gaan gebruiken, dan hopen we dat, er, dat we misschien ooit op een dag de helft van de fabrieken dicht kunnen doen, zeg maar. En dat de aarde minder grondstoffen aan ons kwijt is voor het uh, maken van alle, alle producten. Of dat ook een beetje zijn gedachte is, zeg maar. Vroeger was alles beta. Uh, soms wel. <laughs> maar niet altijd. Nou, nee, ik, denk, ik, ik denk niet dat ik de wereld ga redden... met mijn, uh, met mijn uh, productie van uh, restleer... of uh, mijn hergebruik van, uh, van hout... Uh, wat, uh, wat als brandhout verkocht wordt... of mijn tinnen bordjes omsmelten of zo. Maar ik wil wel graag inspireren. En ik denk dat je dit met z'n allen, allen moet doen. En als je ja. dit met z'n allen wil doen... dan moet je allemaal uh, geprikkeld raken... om dat te willen doen. De wil moet er zijn. En... Ja, daarvoor zijn een paar mensen die, die moeten zeggen, hé, hey, uh, je kan het ook zo en zo doen. En ja, met z'n allen ja, kan goed. je wel wat doen. Ja, iemand moet het voortouw natuurlijk nemen, dat is, dat is natuurlijk wel zo. Maar ik vroeg me af, zeg maar, of dat ook, ook dan meespeelt bij de gedachte van dat je, dat je zoiets gaat beginnen, zeg maar. Je dus denkt van, nou, wie, hè, wie weet als meer mensen oppikken dan, die weet ooit. Maar dat is dus niet echt, niet echt, echt. De, de gedachte die je nou, daarbij speelt. Ik denk, ik denk dat als je die gedachten erop nahoudt, dat je dan toch wel heel treurig uit de bus komt op een gegeven moment. Dat je denkt omdat, omdat dat misschien dan niet lukt. Ja, en nou ja, dat, nou, is, dat, dat moet niet de spirit zijn. Dus je moet, je moet iets gaan doen waarvan je denkt, dit is. Uh, dit doe ik, omdat ik denk dat dit goed is. Dit kan ik. Kan ik laten zien dat het, het kan ook zo. En. en dan zal dat andere partijen aan gaan zwengelen en zal die sneeuwbal groter worden. En dan kan je wel iets teweeg brengen. Terwijl je gaat zitten hopen dat je het eentje kan doen, dan, uh, dan wordt het niks, denk ik. Oké, okay, dankjewel, Michael. We gaan, ja, we, ik heb nog veel meer bellers, dus we, we, gaan, we laten het hierbij. Annemiek. Ja, ik ben Annemiek, Stichting Eigenwerk in Schiedam. Ja. En bij ons is alles hergebruikt. We hebben al 25 jaar gelijke subsidie. De laatste jaren ook iedere keer 10% moeten inleveren. Maar wacht even, waar, waar werk je bij? Een stichting? We zijn geen... Uh, we werken niet. We zijn alleen vrijwilligers. Ja? Stichting Eigen Werk in Schiedam. En wat doen jullie? Um, wij zijn ooit eer opgericht voor mensen zonder werk... En daarna moesten steeds meer mensen uh, gewoon aan de slag. Dus we hebben nu mensen die uh, vaak een, uh, een beperking hebben. En, uh, we werken veel met maatschappelijke stages en zo. Ja. En we werken met jong, oud, allochtone, homo's, alles door elkaar. En dat is onze sterke kracht. En we doen alles met hergebruik. Dus al onze planten komen van de vuilnisbakken. We hebben een binnenplaats helemaal vol met groen, maar er is niks van gekocht. Ja. En met de maatschappelijke stages maken we hele mooie dieren. En er zijn van lattenbodems van de bedden, die we gewoon op straat vinden. En die leerlingen die maken dan zelf ontwerpen. We maken van blik. We zijn begonnen met autootjes, zoals je ze ook uit de, in de wereldwinkel ziet. Maar nu maken we molens en zo van de lege blikjes. En worden die ook verkocht, die spullen, um, die jullie maken? Tot, we, we, wat we vooral doen is het tentoonstellen om mensen te laten zien wat je kan doen. En uh, we hebben dus uh, vorig jaar zijn we een keer in de uitbending geweest omdat we paraplu's Plus hadden gefotografeerd die mensen op straat hadden weggegooid. En dat is ondertussen zo uitgegroeid uh, dat we dus ook meegedaan hebben aan kunstroutes. En dat we er kleding van hebben gemaakt en meedoen aan modeshows. Ja, van parapluus dus alleen. Ja, en stof is. stof van de parapluus. Maar, maar, uh, kleding van parapluus? Ja, van de stof. Oh. Dus die mensen hebben die weggegooid. Je hebt toch en ook een regenjas, rege of niet? Een regenjas, ja, ja, nee. Ja, zo gek dan... vind ik het niet. Nee, je vindt, nee, nee, nee, ik was even verbaasd met Peppe. Het vindt... draagt heel erg plezierig. Want ik ben er ook mee naar een feest geweest... en mensen zagen helemaal niet dat het uh, parapluus ah. waren. Nee, ik wil ook een maar... keer mee naar zo'n feest. Het draagt heel plezierig. Ik, nou, ik, ik, ik, ik vond het inderdaad verrassend om kleren te maken van, van weggegooide paraplu's. Ja, ja, Peppe vindt het helemaal niet raar. Ik vind het heel normaal. Ja, echt een heel ja. goed idee eigenlijk. Want er worden heel ja. veel paraplu's weggegooid. Want dat is ook typisch zoiets wat goedkoop wordt gemaakt, Paraplu's. We hebben al honderden. Ja, nee, ik, ik begrijp en, uh, het We doen komen. er ook mee uh, in, uh, in Rotterdam een route. De kunstroute hebben we ook meegedaan. Ja. mochten we ook meedoen, uh, ook... Uh, ja, de manier waarop je op een andere manier naar die paraplu's gaat kijken en zo. Maar is... En ook uh, dieren die, die komen ook, uh, die vragen dan in het asiel of dat ze een dier hebben wat niemand wil hebben, want die laten ze dan op een gegeven moment inslaan. Dus die dieren worden ook hergebruikt eigenlijk? Ja, want als ze moeten ze ook betalen. Dus ja, ze zijn heel goedkoop, maar we betalen ze dan ook niet, omdat we zeggen, geef maar wat er over is. Ja. En we hebben nu dus. Uh, we hebben ook een, een mevrouw van tachtig die uh, raapt overal, uh, uh, waar appelbomen staan, maar die niet meer bij een terrein horen, raapt ze appels op. En dan worden er bij ons appeltaarten gebakken en zo en appelmoes. En, uh, nou, maar dat, maar dat is ontstaan uit geldgebrek of uit uh, idealisme? Uh, ...uit geldgebrek, want acht jaar geleden werden we wegbezuinigd. Yeah. En uiteindelijk hebben we toen subsidie teruggekregen. En nu zijn we door BMW weer wegbezuinigd. Dus we, we krijgen waarschijnlijk weer helemaal niets meer. Dus we hebben vandaag uh, de beroepscommissie. Dus ik hoop dat jullie allemaal voor ons duimen. Yeah. <lacht> dat we toch nog subsidie voor ons gebouw Nou ja, maar gegeven. goed, de, de, de, er ontstaan dus ook hele mooie dingen op die manier. En we, ja, en we hebben onze computers, nou, die zijn tien jaar oud, <lacht> compact computers... En uh, die hebben als voordeel dat de, de printink nog heel goedkoop is. Okay. En als je daar Ubuntu op zet, dan draaien ze heel goed. Want Ubuntu is een heel uitgeklede versie. Yeah. Dus als je Windows of zo erop hebt zitten, dan draaien ze niet goed meer. Maar met Ubuntu, we kunnen gewoon uitzending gemist en alles uh, op oh. internet kijken. Nou. Dus het zijn, je wordt steeds... Uh, Inventiever. In ja, precies. Goed, nou, mooi verhaal. Dank je wel, Annemiek. Oké, okay, ja. dank Dag. Ja. Goh, uh, meneer Zonneveld. Dat klopt, meneer. Ik ben een mevrouw. Zij is een mevrouw. <laughs> Uit de mooie stad achter de Duining. Wat zegt u? Uit de mooie stad achter de Duining. Oh, in Den Haag. Goed, Juist, vertel, vertel eens, wat hebt u op uw leven? Nou, heel veel. Nou. Ik ben, al jaren ben ik ook een voorstander van recycling. Ja. Nou, u weet niet wat ik uh, gedaan heb onder andere bij een van de grootste gigante winkelcentra's bij Blokker... om gedaan te krijgen dat ik mijn spaarlampen eventueel in kon leveren. en dan? Ja, dat kon niet. oh Ja. Dat mocht niet. Nee, daar was geen mogelijkheid voor. want ik begreep dat dat wel gepropageerd wordt dat je je spaarlampen inlevert... Ja, precies. Nou, en daar ben ik tegen eh, te keer gegaan. Yeah. En niet tegenwoordig, oké, je blokken dus die spaarlampen inleveren. Yeah. Ik, nou, ik heb ze er niet gekocht en eh, yeah. et cetera. Nou, dat schijnt dan weer teruggedraaid te zijn, althans hersteld te zijn. Okay. Maar wat zie ik dan met stomme verbazing afgelopen week, was een documentaire over spaarlampen en over ledlampen. Yeah. En wat blijkt dat in die ledlampen nog veel meer gist zit, onder andere kwik, en dat dat gaat ja, niet eruit halen is. Hm. Nou, maar daar heeft meneer wel een punt. Dat dacht ik ook, ja. En die spaarlappen zit een heleboel En dan moet je het nog inleveren bij een speciaal instituut. Hoe heet het nou? Een chemisch afvalpunt. Ja, exact. Uh, nou, maar ja. wie doet dat? Wie doet dat? En dat, ja, dat, dat, dat, doet, dat voor... doet geen hond in die end. Precies. En dat geldt hetzelfde voor de tl Ja. Het zit ook rommel en, in. in nou, maar rustig rust weten, ik, ik, ik doe dat ook niet. Althans niet meer. Maar wat is nou het andere zaak? We hebben tegenwoordig van die mooie in Den Haag, van die mooie ondergrondse containers, waar je van in, in kan in, in kan pleuren of zoiets. Maar er zijn nog steeds geen uh, afvalbakken waar de plastic, en ik heb de wekelijks van die anderhalve liter uh, plastic uh, uh, mm -hmm. flesje, en die keer nergens kwijt. Die moet je gewoon in die container gooien. Maar er zijn toch wel plastic containers? Nee, maar in de de ik, woon in ik woon in Amsterdam, meneer. Ja, het... Ik woon niet in Amsterdam, meneer. Nee, ik maar ik wel. Nee. Ik ben wel in Den Haag geboren, gek. Maar ik woon nu in Amsterdam. Maar daar ja, maar is precies... we gek. <laughs> <laughs> daar is precies hetzelfde aan de hand: dat uh, GFT en, uh, en de gewone afval, alles door elkaar, want niemand, niemand heeft een kliko. Want er is dan allemaal geen ruimte voor om op te halen. Iedereen heeft zijn zakjes aan de straat en alles door elkaar. Ja, nou, en, exact hetzelfde probleem. Ja, we hebben exact hetzelfde probleem. Nou, en en dan zit ik probleem... van mijn werk zit ik de hele tijd alles te recyclen. Ja. En thuis komt alles in hetzelfde bakje. Ja, ik, ik begrijp ja, dat precies is, wat je dat bedoelt. Is en oh. dan hebben we het, het probleem met die spaarlampen. En nu hebben we het af, afgelopen het documentaire gezien. Ja? Over die spaarlampen en over die ledlampen, Waar er veel meer gif in zit. En daar is helemaal geen oplossing voor. Nee. Nou, ik, ik, ik, ik mag je nog een ander voorbeeld noemen? Niet? Nou, eigenlijk niet, want we hebben nog een heleboel andere bellers. Oh, sorry. En die willen we ook even aan het woord laten. Hartelijk Stop dank. Ik was blij dat je belde. Ja, oké. Okay. Da dankjewel, Bye meneer Zonneveld. Dag. Even een oplossing. Ja, een oplossing. Heb jij een oplossing, Peppe? Ik, ik heb niet in mijn broekzak zitten, maar... Nee. Uh... U kunt er niet alles dat was er gebouwd voor. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar u hebt zeker een punt hoor, absoluut. Hartelijk dank. We gaan verder met Henk de Ruiter. Ja, goedenavond. Voor mij is bijna alles in mijn inrichting uit uh, tweedehands hergebruik afkomstig. In uw huis. Noem nog wat mijn geluidsinstallatie, in state of de art pioneer. Ja. Opgeknapt en doet het geweldig. Mijn duizend televisie. Maar sinds wanneer doet u dat, dat al? Sinds wanneer doet nou, u dat? Pardon? Sinds wanneer... De, de, de... Was sinds mijn achttiende. Oh. Ik ben nu 51. En wij knappen alles op. Tot gereedschappen enzovoort, enzovoort. Ik bijvoorbeeld, ik maak van mijn uh, oude magnetron maak ik een rookoventje... om mijn hammen, palingen en vissen te roken. Nou, dat mag je en, mij uitleggen. Uh, uh, nou, je, je sloopt alles uh, uit je magnetron, zodat je de bergcase overhoudt. De? Dan pak je van een, de, de kast, hou je ja, over. Ja, ja. Uh, je past het deurtje aan met wat genieren uit uh, de bouwwinkel. Uh, van een oud pannetje en een fluitketel zonder bodem maak je een rookgenerator. Je sluit dat de een en ander op elkaar aan met uh, een stukje buis... Uh, je tweekt de ventilator voor uh, de eventuele trek. En je hebt een pracht van een rookroven. Die doet er nog een reeltje in uit de ladengeleider van een oude keuken. En je kunt je spekjes ophangen en uitschuiven om te kijken of ze klaar zijn. Kan ik, ook kan ik ook stage bij u lopen? Dat kunt wat zegt u? Kan ik stage bij u lopen? Ja, geen probleem. Lijkt me wel ik wel heb al... hier een uh, volledige werkplaats. Maar luister eens, dan moet u toch ook behoorlijk technisch uh, zijn? Want anders krijg ik, ik dit echt niet voor elkaar. Ja. Ik heb een opleiding elektro, elektronica en werkenbouw. Ja. Nog steeds. Ik studeer nog uh, alternatieve energie erbij. Maar goed, u zegt, ik, ik gebruik, ik, ik, alles in mijn huis is hergebruikt. Zou u nou bijvoorbeeld wel uh, uh, zo'n uh, product willen kopen... wat hergebruikt is, wat Pepe maakt? Zegt u nou, dat, dat wil ik dan nog wel nieuw aanschaffen? Uh, omdat... als, dat, als dat precies is uh, wat ik kan hebben voor een prijs... die ik ervoor uh, bereid ben te betalen... en het scheelt mij een hoop uren in verhouding met maakt. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar u... bijvoorbeeld ook mijn, mijn huisredunditiesysteem, noodgenerator, ja. afkomstig uit de metaalhandel ja. en uit een, een, een marktplaatsadvertentie voor de diesel. Ik ja. ding loopt op biodiesel. Nou ja, u bent, u bent eigenlijk valt, een soort, dat, dat, u bent een dat, een soort Willy wortel eigenlijk, hè? als dat zo hoort. Ja, ik, uh, ja, uh, ik heb een home trainer met een autodynamo. Eén uh, uur fietsen betekent helemaal huis, vijf uur en weg. Alles natuurlijk in LED -lampen. Ja. Of ik vind het indrukwekkend. Nou, um, van het stromen uit heb ik nog een week licht uit mijn accu. -brug. Ja, nee, het is fantastisch. Kan ik de oude sla-olie uit de factuur gebruiken om mijn diesel te stoken? Heb ik nog de wasmachine en de vaatwasser aan ook? Zit Nederland in het donker, heb ik nog licht. Ja, het is, het is echt, en de Pepper zit hier echt gewoon te applaudisseren ja. bijna. Ik, het, het, ik vind het, echt, ik op vind op het op, wel geweldig. Uh, ja. de, als de, als de, ik als de... met een mooi woord. Met voedsel doen wij hetzelfde. Ja. Als er meer mensen dit zouden doen, ik zou het erg gek vinden. Ja. Nou, maar als u mijn nummer wil, ik zou het om mijn stage te lopen, stuur eens een e-mail. Ja, oké. Okay, dat, maar dat nummer, dat, dat is genoteerd, dus dat kunnen we straks, straks nog even doen. Hey, dank, dank u wel. We hebben nog een... Ja, ja? Dag. dag. Dank, u, dank wel. u wel. Wie hebben we nog meer? Eens even kijken. Uh, meneer Veenman, u, wou, u, ja. wou, u kwam ja. nog even terug op de scheerapparaten. Ja, en ik wil het veel Die breder cruiser, trekken. Die cruiser, ja? Die brown cruiser, ja? Ja, ik wil het veel breder trekken, want... Vroeger was het zo dat de winkels hadden technisch personeel ja. En tegenwoordig zijn het alleen maar verkopers. Ja. Dus ze kunnen zelf geen reparaties richten. En dat maakt het ook duurder. Dat is het. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke rol speelt. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar uh, de, de, de, de, die meneer die net belde, ik ben zijn naam even kwijt, die zei... Uh, het, het heeft ook te maken met hoe ze in, in elkaar zitten en dat er kleinere oplages zijn. En nou ja, fijn al die argumenten die, die zei, we kunnen, die, die, al die onder, onderdeeltjes kunnen ze niet op voorraad houden enzovoort, enzovoort. Dat natuurlijk ook, speelt natuurlijk ook een rol. Het speelt wel een rol, maar het is niet het enige. Nee. Ik weet van vroeger nog dat, uh, dat er winkels waren die zelfs naar je huis toe kwamen. Ja. Uh, om een wasmachine te repareren. Nou, dat zie je nu ook veel minder. Nee, maar er is wel een, omsla de, de, er is wel een omslag. Uh, vindt er wel plaats hoor. Mensen gaan toch echt weer op een andere manier nadenken. Tenminste, dat hoop ik maar steeds. Dat roep ik steeds, omdat ik dat natuurlijk heel graag wil. Goed, ja. dank u wel. Dank u wel, meneer Veeman. Oké. Okay. Ja, we hebben nog e-mails gekregen van mensen. Ja, even kijken. Mensen die hun. Dit is een e-mail van Hepper. Die zegt: mensen die hun eigen gemaakte spullen willen verkopen. kunnen daarvoor terecht. Oh, dat. dat... Dat is een go goede tip voor de iemand die net zei: waar kunnen ze terecht? Die kunnen terecht op etsy.com. Heb je daar wel eens van gehoord, Peppe? En nooit van gehoord. etsy.com, e Nederlandse alternatieve verkoopsite. Begint inmiddels ook internationaal de aandacht te trekken. Is misschien interessant om eens te kijken. Ja, super. Uh, verder dan, even kijken hoor. Ik volg jullie programma met veel interesse. Een aantal initiatieven waar jullie gasten en ideeën kan bespreken. Zijn sites? Durftevraag.com. Even kijken, een ander idee. Stand-up Inspiration bijeenkomsten in Toemelen, Amsterdam. Er zijn bijeenkomsten waar een enthousiaste groep mensen... met verschillende beroepen en achtergronden met Pippen mee kunnen denken. Dus die zijn, Heb je daar wel eens van gehoord? Stand-up Inspiration nee. bijeenkomsten in Toemelen. Nee. Zou het iets voor je zijn? Lijkt me leuk. Ja. ja. Deze, deze uh, Ber, Bert-Jan, die... Uh, die uh, geeft je dit, deze tip. In Toempleur. Ja, Toempleur. En dan is er nog een, een, een mail van Daniel Bijlsma uit Dieren. Die zegt... Het speelhuisje van mijn zoon, van een oude blokhut... die van onderen alleen verrot was bij mijn vakantiehuisje. Nou, het is een ingewikkeld verhaal. Het geraamte gebouwd. Oh, hij heeft een fotootje meegestuurd. Ja, maar waar gaat het nou om? Gaat het nou om dat, dat, dat huisje? Ik heb de tekst, even kijken hoor. Geraamd is gebouwd uit sloophout en ramen en deuren van de marktplaats. Een tip heeft u ook nog: ga balken halen en eventueel laten zagen bij een sloopbedrijf. Ze zijn recht en uitgewerkt en nog goedkoper dan bij de doe-het-zelfzaken. Goed, het gaat dus het speelhuisje van zijn zoon en hij heeft ook een hele foto meegestuurd. Goed, even kijken. Dit is nog iemand die zegt: "Ik luister naar jullie. Inspirerend. In Rotterdam hebben wij Studio Hergebruik, een winkel waar je van alles kunt kopen: kleding, tassen, lampen, meubels enzovoort, gemaakt met gebruikte materialen." Ik kan fiets pakken, zeilen, melkflessen. Nou ja, vul maar in. Studio Hergebruik zit op de Nieuwe Binnenweg. Goeie uitzending nog. Hoef, ik ben er moe van. Ik ga even muziek. On the World to Change. Lekker nummer is dat toch, John Mayer. Ja, aan alle kanten uh, vliegen mij hier de e-mails uh, om de oren. Uh, dit is er eentje van Joep die zegt geweldig onderwerp. Leuk, die Willy wortel, kan ik ook van genieten. Ik weet niet of hij het over jou heeft, Pep, hè? Nee, over die, over die bellen. Oh, die bellen, ja. Oh, dat, ja. Van de e-mail. Ja, nee. Hij zegt, ik kan mij nog een vakantie... jaren geleden herinneren in Zwitserland... Daar pretendeerde men toen al milieubewust te zijn. Op de camping waar wij stonden... moesten we alle afval scheiden in wel twintig verschillende soorten. Zelfs plastics in verschillende kleuren. Als kind kon je daar een hele tijd mee zoet zijn... en dat was waarschijnlijk ook het enige. Want toen we de vuilniswagen al met zoveel moeite gescheiden afval in een wagen zagen dumpen... was onze milieubewust gevoel in één keer ook in die afvalwagen verdwenen. Ja, zo is het, Joep. Ja, ja maar dat is toch uh, wel lullig, hoor. Dat is toch, ja... Yes. Leuk. Maar goed, de, dit is een eentje van Henny Duits. Die zegt: dat Je moet gewoon. Dat gaat nog over dat scheerapparaat. Dat, dat loopt als een rode draad door, de, door dit uur heen. Je moet gewoon niet bang wezen om iets uit elkaar te halen. Zo'n bruin scheerapparaat heeft die schakelaar waarschijnlijk helemaal niet nodig. Gewoon overbruggen en aanzetten door de stekker in de stopcontact te steken. En in vrijwel alle oplaadbare spullen zijn de batterijen, schuine streep accu's te vervangen. Haal het ding uit elkaar en kijk hoe het zit. Zo doet mijn 20 jaar oude Makita Schroefboor het ook alweer. D dat zegt Hennie Duits. Het, zou, zou jij dat ook doen? De boel gewoon uit elkaar halen? Nou oh ja, dat, dat, dat, dat, dat proberen we ook. Maar ja, zodra die kappen eraf zijn... dan uh, zie ik alleen mijn vraagtekens voor mijn ogen. Ja. Dus uh... Oké. Okay. Dit is al iemand, die, een, uh, Boris, die zegt... maar als we verstandig worden... gaat dat toch ten koste van heel veel werkloosheid? Ja. Maar ja, zijn we wel verstandig. Ja. Ja. Kan, oh ja, dit is, kan Pepe, dit is een, een vraag aan jou. Kan Pepe misschien iets vertellen over zijn nieuwste project Bits of Wood 2.0? Dat is een vraag van Marijn. Zo. Ken je die Marijn misschien? Ik heb, uh, heb, uh, heb de. Die zit thuis te luisteren. Nou, kennelijk. Maar misschien... Marijn, uh, Bits of Wood 2.0. Uh, Bits is dat of dat wood? een vrouw of een man, Marijn? Nou, Marijn is mijn vriendin. Oh, is je vriendin? Ja! Apens ja. wow. uit de bouw. Nou ja, geef niet. Maar zij, zij denkt, laat hij dat nog even vertellen. Ja, dat is hij helemaal vergeten. Bits of wood is een. Ik vind het uh, toch wel leuk dat ze het op deze manier doet. Leuk toch? Ja. Hi, Pop. Ze zendt niks terug. Nee. Uh, nee, Bitsenfood nee, Bits Bits Bits is, Bits is gemaakt van allemaal zaags. Uh, hoe zeg je dat? Uh, snijsels, uh, rest, reststukken uit de zagerij. En die uh, worden verkocht als brandhout. Maar dat is een zagerij die allemaal hardhout. Verzaagd. En er zitten de, de mooiste stukken hardhout tussen, die, die je nog nooit gezien hebt. En daar ben ik je project mee begonnen, om daar meubels van te maken. En uh, de eerste is met een uh, combinatie met, met gesmolten tinnen bordjes en tinne pannetjes, tinne bakjes. Mm. Uh, gebruik ik het tin als, als enige bindmiddel, dus er zit geen schroef, er zit geen lijm in. Het is enkel die, die houtjes, die brandhoutjes, goed georganiseerd, plus de gesmolten tin. Mm -hmm. En uh, in 2.0 gebruiken we geen tin meer, maar zitten alle houtjes geklemd. Op een dusdanige manier dat het uh, samen een krukje is. Ja? Ja. En, dat... Dat is hartstikke en, ho leuk. en hoe ziet het eruit dan? Kan ja, dat je... Dan moet je even op de ja. website kijken. Dit zijn, ja. uh... want, want je beschrijft wel hoe je het maakt, maar de, ik heb, het nog, niet, ik heb ja. nog niet echt een beeld. Ja, beeld dus het is... Uh... Allemaal kleine houtjes bij elkaar, bij elkaar, die bij elkaar in een krukje worden. En met uh, verschillende lengtes, kleuren, stokken. Ja, maar die, die, die passen toch niet in elkaar, per voorbaat? Of, of, of dus maak je die zo dat ze wel bij elkaar in, in, in elkaar passen? Ja, in, de, in, in het zitvlak zit het bij elkaar gepuzzeld. Ja? En er zijn een paar, die zijn langer, die steken naar beneden en dat worden de poten. Ja. Nou, jij ja, moet op de website Even kijken. Even op de site kijken. Ja. Oké. Okay www.pepeheiko.nl um, Oké okay. Goed, eens kijken, wat hebben we nou nog meer? Ja, ik, ik zit hier ook met zo'n computer voor mijn neus uh, Nou, ja, er is nog een foto van, van Kees een foto van een boekenkast Maar ik snap niet zo goed Waarom Kees Oh, heeft hij zelf gemaakt van Steigerhout. Kijk hier Een foto Dat is dus een, bo een boekenkast Nou, Pepe beschrijf jij hem eens, kan je hem zien? Of voor of, of Laurine kan het ook doen. Het is een, een, wel mooi, hè? Hij is uh, de, de, ja, recht, rechthoekig naar boven met vakken. En uh, ik weet niet, hij heeft, dit zijn kleine plankjes. Ja, goed, het is ook weer niet zo spectaculair qua ontwerp. Maar uh, het, het ziet er wel gewoon echt heel mooi uit. Van steigerhout gemaakt. Hartstikke goed. Oké. Okay, uh, even, even niks... Oké. Okay. Ik uh, geloof dat we op dit moment nog geen bellen hebben. Pepe, nog even tot slot. Morgen ja. ga je dan weer naar Eindhoven. Ik ga morgen, morgen even een rustdag nemen. Ik ben al uh, tien dagen op rij uh, in de weer. Voor de hele voorbereidingen, de opbouw. Mm -hmm. Afgelopen vijf dagen heb ik staan. Morgen ben ik eventjes. Uh, niet in Eindhoven aanwezig. Ben ik er niet. Dus al die mensen die denken: oh, we gaan morgen naar Eindhoven en dan gaan we die weer. Die... Ja, maar de stand is wel vertegenwoordigd. Ja. En die spullen die jij ontworpen hebt, die staan daar ook die in? Die staan daar allemaal. Maar ga je later nog wel naar, uh, naar Eindhoven? Ja. Want die, ja, ja. Hoe lang die week duurt nog tot zaterdag? De week is uh, zondag. Zondag is de laatste dag. Ja. Er zijn ook prijzen uitgereikt, hè? Afgelopen zondag. Afgelopen zondag ook, hè? Ja, toch? Ja, daar ben ik niet bij daar geweest. Daar ben je niet bij geweest. Nee. Je hebt geen prijs gekregen. Ik heb afgelopen heb... zondag geen heb prijs gekregen. Heb je wel eens gekregen. een prijs gekregen? Ik heb meerdere prijzen gekregen. Ja, wat, wat voor prijzen? Die, uh, die rubberen stoel eerder uit, uh, ja? in de uitzending. Die, is... die heeft uh, prijs voor jong uh, talent gekregen in Duitsland. En de, de blokkenserie serie die heeft een uh, prijs die gekregen. Een stoel van blokken, ja. En onlangs de, de matka-fase uit India, die heeft, uh, die heeft ook een award gekregen. Hoe, hoe, die vaas, wat voor fase ja, was dat? Daar hebben we het nog niet over gehad. Nou. Het is een, uh, een waterpot uit India. Ja. Waar, de, waar de mensen waar we mee werken, die, die hebben, die hebben, niemand heeft uh, kraanwater, niemand heeft tapwater. Ja. Dus die hebben allemaal potten waarin ze dat water vervoeren uh, vervoeren naar huis en, en opslaan. Ja. En die potten, die oude potten, die nemen we mee... en die uh, bekleden we met stukjes restleer en die verkopen we hier als fase. En daar heb je ook een prijs voor gekregen. Daar hebben... Hel Hel helpt dat als je prijzen krijgt? Dat helpt zeker. Want, Want... Want dan wordt het ding enorm uh, in, de, in, de, in de picture gezet... en dan krijgt het zo'n boost. Een van de schakels die nodig is... Ja. Om, uh, om iets makkelijk uh, tot een succes te krijgen... Ik heb nog even, ik, ik zie dat toch nog iemand beeld. Erik, ben jij daar? Ja, hij. Nou, jij bent de laatste die nog een vraag kan stellen aan Pepe. Nou, nou, nou dan even heel snel. Nou, ja, we hebben nog 2,5 uh, twee, uh, minuut. Ja? Oké, okay. ideetje. Uh, uh, kledingfabrikanten zoals uh, Tader bijvoorbeeld. Ja. Die heel veel kleding verkopen, uh, heel duur. Ja. Waarom zou je die niet kunnen inschakelen om te recyclen? Uh, om zeg maar nieuwe kleding te maken van, van wat oudere producten. Dus gewoon in de winkel hangen en daar gewoon iets, iets, iets leuks mee doen, een net bondkraag aanhangen of, of weet ik veel wat. Nou, ik heb geen idee waarom dat niet zou kunnen. Gebeurt Deze dat niet kan, al, kan? Gebeurt, ik, ik, gebeurt ik, dat ook ik, niet denk, al? Ik, ik denk dat het prima zou kunnen. Ja, er gebeurt ook, ook op kledinggebied heel veel al in, in, in recycling. is Niet helemaal mijn straatje, maar uh, absoluut, daar ben ik, ben ik van overtuigd. En ik zou ook totaal niet inzien waarom dat niet zou kunnen. Nee, maar misschien voor jou een mooie taak om, om, om dit soort merken te bewegen. Om dit soort dingen gewoon, gewoon actief te gaan uh, implementeren. Ja, maar... Nou... Ja, ik. ja, ja. Ik, ik, zit meer, ik zit meer in de meubels. <lacht> Hij kan niet alles. Nee, dat, dat, dat, dat begrijp ik. Dat snap ik. Maar de strekking van Wat je verhaal je nou... ja. is... Uh, Klinkt mij als muziek in de oren. Daar heb je eigenlijk mensen zoals Laurine voor nodig. Om, om, om, om processen in gang te zetten. Laurine zit hier ook nog. Die, uh, toch? Die, jij bent, die, ik heb er een tijd niet gehoord. Nee dat, waar, nee, dat is waar. Omdat, omdat dat project in India de, de mensen hielden zich met scheerapparaten bezig. En niet zozeer uh, over, over dat project in India. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Maar daarom haal ik het er nog, toch nog even op het eind erbij. Je hebt mensen die natuurlijk zo speppen en dingen maken. En jij bent iemand die een proces in gang zet. En dat zijn volgens mij twee. twee verschillende... Ja, ik zet het met name in India aan gang. Nou ja, zeg maar, het, ja, maar in het algemeen ja. zijn dat gewoon... He, sommige ja. mensen die... die, die, die... Ik, vond het wel, ik vind het wel een leuk idee. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar ik weet ook helemaal niet of het echt gebeurt dat de kleding echt gerecycled wordt. Zeker bij de, bij de wat grotere merken. Okay. Nou ja, je hebt natuurlijk wel dat, dat, dat het weer opnieuw... Ge dat, dat, dat, dat weer opnieuw gebruikt wordt en dat er weer opnieuw uh, ja, kleding van gemaakt wordt, maar dat is iets anders dan dat je het hergebruikt direct. Ja, nou, ja. Jij, maar weet je, uh, haal, haal je collectie terug, doe, doe er iets leuks mee ja. en komt het nog een keer. Ja. Oké, okay, we houden ermee mee op. Hartelijk dank. Uh, Oké, okay. ja, Laurien <laughs> Meuter. en Bye. Peppe Heiko, ook ontzettend bedankt. Leuk dat jullie hier uh, wilden zijn. Uh, ik hoop dat, uh, dat het op een gegeven moment nog iets oplevert... of dat je de leuke contacten aan overhoudt. Mensen die er meer van willen weten, kunnen ze naar zijn uh, website gaan. En dan ook naar onze website gaan. En dan kunt u echt werkelijk overal achterkomen. Zometeen, Roel Koeners, de vara, de nacht klinkt anders. En nog een goede nacht. Wel Dag. Ik ik ik ik, ik. ik. ik. ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV